Uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra... is in de race voor een hoge functie bij de Amerikaanse inlichtingendiensten... melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. Hoekstra zou een goede kans maken op de baan van de Veiligheidschef... de overkoepelende baas van de 17 veiligheidsdiensten. Hoekstra zou de functie graag willen. Hij is sinds vorig jaar ambassadeur in Nederland...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 In Amsterdam is op dit moment de 24e editie van de Canal Parade in volle gang. Het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. De kades in de hoofdstad staan vol mensen die niks willen missen van de botenparade. Tachtig versierde boten leggen een route af van bijna 6 kilometer door de Amsterdamse grachten. Zo is er een boot van het ministerie van OCW met minister Ingrid van Engelshoven aan boord. Een boot van het politienetwerk Roze in Blauw en een Iraanse boot.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 try to zeven jaar geleden dat Whitney Houston overleed. En in die 1990 uh, scoorde ze een hitje... met uh, de oude single van Steve Winwood. Hi, I Love. En die single is opnieuw uitgebracht... Uh, samen met uh, Whitney dus... Uh, door uh, de Noorse DJ Kygo. Ja. En die platen draaiden we zojuist. Uh, en een hit van dit moment. En Steve Winwood had destijds... ook nog een uh, medewerking van een... zot hè, op de originele. En dat is... Shaka Kaan. Zo? Ja, ja. oké. Okay. <laughs> ja, Altijd baas boven ken je baas. Was, ziekers. Ja, ja, ziekers. ja, ja. Dankjewel, ja. ja. Wat gaan we doen uh, uh, dit Nou, uur? We gaan zo dadelijk ook even een kijkje nemen. wat uh, betreft uh, de evenementen. Uh, die er zijn hier in Zandvoort. Ik, heb al, uh, ik zie al wel iets wat er allemaal, uh, wat er allemaal te beleven is. Uh, dit weekend. Ja, jij moet straks uh, naar het strand, neem ik aan. Wat moet ik op het strand doen? Dit is toch een, uh, een single party? Nee. Ja, ja, die, die is er wel. Single, ja, die die is er wel een, hoor. Uh, ja, maar ik ga niet naar een. Uh, naar oh, okay. een uh, ik, dan neem ik uh, gewoon mijn 7-inch singeltjes mee. En dan uh, doen we dat wel. Um, maar uh, daar zie je mij niet. Dat is, ik zeg het er maar even uh, gewoon bij. Um, dat uh, doen we om half vier. Maar ik weet dat collega AJ. die nu lekker in Spanje zit. En misschien zit hij wel stiekem te luisteren. Dat weet ik uh, bijna wel zeker dat hij dat doet. Uh, heeft hij ook uh, het rubriekje Oog en oor de badplaatsen door? Dat pakken we natuurlijk uit de Zandvoorts krant. Dus we, wat dat er gaat is er niks, uh, niks nieuws onder de zon. Um, ik, uh, ik zie trouwens nog iets, uh, iets staan voor uh, mensen die kleine kinderen hebben. Want er is ook een peuterbiep. Deze week. Uh, die kunnen zich uh, verzamelen bij, uh, bij de bibliotheek. Want uh, komende week is het weer zover. Woensdag 7 augustus zijn de peuters en hun ouders... maar ook grootouders of de oppas... welkom in de bibliotheek uh, aan het louis Carré. Om te komen luisteren, spelen en dansen... dan is uh, de toegang gratis en de aanvang is om half elf. Uh, nog iets wat ook heel belangrijk is om even te melden... Is waar zijn toch die bushalters gebleven bij bijvoorbeeld... residence Sterren de Zee in de Grote Krocht en uh, Cornelis-Slegerstraat? Ja, weg. Die zijn gewoon weg. Um, de bushaltes die begin dit jaar bij die uh, plekken hebben gestaan en gebruikt werden bij evenementen en werkzaamheden in het dorp... zijn weer weggehaald. De gekozen plekken van de haltes waren niet veilig. Want dat was de reden. Want de bus stopte op een fietspad... en zorgde voor gevaarlijke situaties. Waar die twee haltes dan nu wel worden geplaatst... is nu nog onbekend. Daar zal onder andere de busmaatschappij zich over moeten buigen. Want die... Uh, gaat onder andere daar ook over uh, in samenspraak met de gemeente. Want het uh, moet natuurlijk wel veilig zijn dat je in en uit kunt stappen en niet dat bijvoorbeeld een fietser helemaal om die bus heen moet en dat hij zowat geschept wordt door het toegemoten uh, komende autoverkeer, want dat kan natuurlijk uh, de reden zijn. Dat lijkt me ook. Uh, dan is er nog een oproep van de Amsterdamse waterleidingduinen, uh, want die melden dat de eerste damhertkalfjes al zijn geboren, maar plaats direct een verzoek om als je een jong damhertkalfje ziet liggen het dan alsjeblieft ook met rust laten en vooral op een ruime afstand te blijven. En al denk je dat ma damhert er niet is, nou, ze is altijd in de buurt en zorgt uitstekend voor haar kind. En niet, en aanraken, geen... he, niet aanraken. Nee, want dan uh, is het uh, verloren en dan betekent ook dat uh, zo'n damhert, uh, zo'n jong Damhertje helemaal geen toekomst meer heeft, want dan heb je er met je fikken aangezeten. Precies. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, dankjewel Jaap. We houden het even hierbij. Want we gaan naar Q1. We Q1. hebben nog zeven uh, minuten te gaan in Q1. Ja, aan, wat zie Op dit daar, moment mag we stappen op <laughs> P1 in Q1. Ja. En uh, Leclerc is uh, nummer twee op uh, dit moment. We ja, We houden maar uiteraard toch wel de kwalificatie voor in de gaten. Hij gaat toch een mooie achterste voor erop? Ja, ja, ja, ja. Hij ging iets wat uh, te snel uh, het gas op uh, bij het opkomen van het rechte stuk. En, uh, en hij heeft ook gewoon de achterkant. Mee. Ja, dat kan nog wel eens heel leuk gaan worden voor de Q2. Dat gaat uh, niet, uh, niet repareren hier uh, worden. Eh, ik zou bijna zeggen, uh, daar moeten we eventjes de vinger aan de pols houden. Want uh, hij heeft wel wat, wat schade. Of dat veel schade is, uh, waardoor hij straks uh, niet aan Q2 kan meedoen. Dat moeten we nog even afwachten. Maar Leclerc is uh, de nummer 2. Bottas 3, Hamilton 4. En Vettel staat op de vijfde plaats. Wat dacht ik Norris? Dus, ja, die heb ik uh, in mijn, uh, in mijn uh, coach, of uh, hoe noem je dat, Een team, team staan. Nou, in, met Lendo gaat het helemaal lekker. En, dus met dus. Lendo gaat het wel goed. Het is goed voor de punten dus. Zo is het. Nou, ja, waarom Q1 is dit iets in de gaten? Van Odyssey. Odyssey. Going back to my roots. Ja. Q1 nog 6 minuten gaan, max op P1. Dus dat gaat helemaal lekker. Waarom uiteraard voor je in de gaten? Bij Sanford op zaterdag in uh, uur 2 alweer tussen 3 en 4 uur. ...te gast bij ons, Mick Boskamp. Ja. Aankomende dinsdag ben je welkom dus... ...bij de groep in de Blauwe Tram. Over ja. de verslaving, hè. Dus als je een verslaving hebt, ben je van harte welkom... ...om daar met andere mensen over te praten. En die bieden je dan weer hulp. Dus wees daarbij aanwezig om half acht... ...aankomende dinsdag in de Blauwe Tram hier in Zandvoorts. is de zomerhit van uh, dit jaar 2019. Camila Cabello en uh, Sean Mendes. En signoritas. Ja, krijg krijgt toch echt uh, de zomer in je bol, ja? Toch? Er was ooit nog eens een keer een website uitjebol.com. Ja, maar die is er niet meer. Is die er niet meer? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Daar hebben we afscheid van. Ik zit je, zit je een beetje de plagen. Want de beheerder staat hier uh, nog, uh, nog geen drie meter van maat. Dus. Nou, oké okay. <laughs> uh, ja, dat, dat is wel een leuk verhaal. Maar goed, uh, dat, dat, dat zullen we ooit nog eens een keer gaan vertellen. Uh, maar uh, er is ook nog uh, nieuws uit Zandvoort als het gaat om uh, reunie. Een schoolreunie, wel te verstaan. Want uh, er is een reunie uh, van de Nicola School in De Maak. En die krijgt vorm. En op 5 oktober is die gepland. Met leerlingen, dus oud-leerlingen, hulp, ouders en ouders, leerkrachten van de school vanaf 1976 tot 2006. Wie kent hem nog? Meester Maarten Boten. Ik vond het altijd wel een markante persoonlijkheid die daar voor de klas heeft gestaan. Zelf heb ik nooit lessen van hem gehad hoor. Maar die reunie gaat plaatsvinden in Strandpaviljoen Ahoy van de oud-leerlingen Huig Kim en Bram Molenaar. ze yes, die hebben dus kennelijk daar op die school gezeten. De mensen die ik al gesproken heb zijn razend enthousiast om er een mooi feestje van te maken. En we zullen onder het genot van een hapje en een drankje veel oude herinneringen ophalen aan de hand van de foto's. En dat gebeurt met onder meer een diapresentatie van vervlogen tijden, zegt Boten tegen de Zandvoerse Courant. En omdat Maarten Boten niet alle adressen en oud leerlingen, maar ook van oud -leerklachten, uh, leerkrachten, moet ik zeggen, en uh, oud ouders en hulpouders tot zijn beschikking heeft, wil hij toch een inschatting kunnen maken van hoeveel personen er gaan komen. En daarom roept hij dus op om inschrijven via het mailadres en in te zetten om zoveel mogelijk pers, per, per, uh, personen uit te nodigen. En de oud directeur-onderwijzer is te bereiken via het mailadres M.boten boten met b-o-t-h-e en dan 27.12 afslaardje gmail.com Ook na te lezen in de Zandvoortse Courant. Ja, want dan hoef ik niet het e-mailadres nog een keer te noemen. Nee, daarom. Q1 zit er eigenlijk een beetje op voor de top, om het zo maar te zeggen. Ja. Max Verstappen vinden we op P1, Hamilton P2, Bottas op P3 en Magnussen op P4. En zo sluiten we dan Q1 af.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 Al ben je stil, waar denk je aan? Oh no!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 in the city, Gewoon een uh, leuk plaatje zo op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag voor de herhaling... You're de Dominique Fiek and Three Nights. Yeah. Ja, we gaan nog even naar uh, Q2, want die is inmiddels uh, bezig, Jaap. Ja, uh, en wat uh, toch weer opvalt is dat Leclerc weer uh, meedoet. Uh, de auto is hersteld, inderdaad. Ik uh, zie ook wat, uh, wat het probleem is geweest. Er waren de vleugel, aan de, de zijkanten van de achtervleugel... zitten een aantal van die dingen. En uh, een, uh, een paar van die onderdelen waren er bij uh, die crash, of tenminste bij die spin... Eraf gegaan. En ja, hier zie ik uh, Lewis Hamilton. Maar die neemt een aanloop om uh, dus naar het rechte stuk uh, te gaan om zijn uh, vliegende ronde te doen. En uh, dat is altijd altijd even kijken, heeft hij dan een probleem? Nee, dus. Uh, Verstappen is uh, ook bezig met, uh, met uh, een uh, outlap. Zoals dat. Heet. Die is dus nu ook uh, bezig uh, om uh, zodanig een uh, kwalificatieronde neer te zetten in deze. Tweede uh, ronde van de kwalificatie die nodig is voor de startopstelling morgen. Ja, die mannen van uh, Ferrari hebben me snel gerepareerd ja, aan die nou auto ja, van was, Leclerc. Ja, dan als je het zo ziet. Uh, er was verder dan niet noemensmaatig veel schade. Uh, maar uh, je moet het toch eventjes uh, uh, repareren. En uh, daar uh, kan je dan op een gegeven moment als Italiaanse monteur van Ferrari... wel even met je handen in het haar staan van wat heeft die Leclerc nou weer uh, allemaal gedaan. Maar goed, uh, het is kennelijk allemaal goed gekomen. Inmiddels is Hamilton uh, nu bezig uh, met zijn kwalificatieronde in uh, de, de tweede deel van deze kwalificatie. Uh, en hij is uh, groen in het uh, eerste gedeelte. Ja, dus hij is dus sneller met... dan uh, dat hij geweest is. En dus hij is aardig bezig. Uh, zo, je zegt, nou, ik weet niet, we gaan uh, zo meteen de evenementenagenda doen. Ja, Eerst nog even met... een plaatje en dan uh, ah, zijn we aan de evenementenagenda toegekomen. Ja, James ja ik was donderdag uh, uh, zover van, uh, ik wilde eigenlijk de 12 in's versie en die draaide toen al de 7 in's versie die je dus nu hoort. Ja. Ik ga toch nog even stiekem uh, komende donderdag nog wel eventjes die 12 inch uh, laten horen. Want die is te mooi om hem niet te la laten horen. Maar dit is uit The 96. De Ja. Ja, sweet en sexy thing. L Lekker. Ja, ik heb er zo meteen nog wel wat over te vertellen. Ik ook. Toen je naar het plaatje. <laughs> ja, ik ook. Gewoon blijf luisteren. <laughs> Hoor je het voor zelf. Ja, mijn collega Jaap Koper uh, vroeg deze plaat aan. En toen zat ik donderdagavond naar jou te luisteren, Jaap. En toen hoorde ik deze plaat ook. Ja. Toen denk ik, nou, je kan hem er zo doorheen mixen. De plaat van de ja. Mary Jane Girls en In ja. My House. Ja, ja. ja. In die, My House. Ja, die ken ik dat die deuntje die... zit er gewoon in, in deze plaat. En dat klopt ook, want uh, Rick James die ondersteunde deze dames van de Mary Jane Girls. Dus uh, dat, dan is dat, het dat, cirkeltje... Dat was iets wat ik al wist. Dan is het cirkeltje weer rond. Hè? Ja, ja, ja. Ik denk, ja, dat is gewoon in mijn ja. huis. Er werd van gezegd dat uh, Val Jan ook een van uh, de dames uh, die hij ook, uh, ook ondersteund heeft in uh, de jaren tachtig, ja, dat hij uh, ook, ook deel wel. uitmaakte van de Merck Young hè? daar hoor je duidelijk in. Ja, Jij op... had er ook nog wat over te vertellen. Dat uh, ja, was dat het alweer? Uh, ja, ja, ja. Nou, ja, goed, in, in zoverre uh, <laughs> dat uh, dit, uh, nou ja, uh, 6 augustus 2004 is de man overleden. Dus komende week is dat precies dus 15 jaar geleden dat dat het geval is. Dus ik denk, ik ga eens eventjes in het verhaal van Rick James duiken. Heel goed. En ik wil er ook iets over publiceren. Dus dat gaat komende week denk ik wel zijn beslag krijgen. Uh, ja, uh, maar hij heeft ook dingen gedaan die, uh, ja, die niet zo fris wa waren wat dat betreft. Hij heeft op gespannen voet geleefd met de autoriteiten... En in dit geval met Amerikaanse justitie. Hij heeft gewoon gedeserteerd in de jaren 60 voor het leger. Nou, daar hebben ze hem achterna gezeten. Daar hebben ze hem ook uiteindelijk wat voor te pakken gekregen. En dan heeft hij in de lik gezeten. Daarna is het nog een keer gebeurd. In de jaren negentig is dat nog een keer gebeurd. En toen had hij ook dingen uitgehaald die niet helemaal klopten. Uh, en dit nummer, Sweet and Sexy Thing... was uh, terug te vinden op een van zijn laatste albums. En dat was eigenlijk uh, de periode dat hij uh, net dus de gevangenis uit is uh, gekomen. En toen kwam hij met dit uh, verhaal. Het was een deugnietje. Het was een deugniet. Oké. Okay. En hij zat uh, bij uh, Motown, dus... Uh, Heel goed, dat was uh, Rick James. Ja, ja voordat uh, we aan de evenementagenda gaan beginnen... gaan we even kijken naar Q2. Alweer? Nog uh, zes Alweer. minuten te gaan. nee Alweer. Lewis Hamilton op uh, P1 op dit moment. Verstappen op P2. Bottas P3. En Leclerc P4. Vettel 5. En verder gaan we even niet door. We zeggen alleen nog dat Norris op P6 uh, staat. Ja. Dan mag dat, jij uh, aan de evenementagenda. Uh, dan mag ik aan de evenementagenda beginnen. Nou, prima. Dat gaan we dan ook uh, doen. Want er is een expositie aan de gang uh, Wonderkamer in het Zandvoort Museum. Die gaat uh, doorlopen tot en met volgend jaar in uh, juni uh, 2020. Dus dat is net... Met de Dutch Grand Prix eh, erin. Want die eh, vindt als het goed is ook uh, plaats. Dan kom ik straks ook nog over op. Als we straks uh, de, de pit uh, report uh, gaan doen. Ergens in het... Uh, derde uur. Derde dat uur he, dan ja, dat bedoel ik. Dus dan uh, doen we dat uh, daarbij. Er is ook een expositie uh, van Art with Pride. Dat heeft uh, te maken met uh, wat eerder deze week heeft uh, plaatsgevonden. Pride in the Beach. En vandaag wordt het in Amsterdam afgesloten, en dat is uh, dan Pride Amsterdam. Uh, dat uh, heet Pride and Prejudice in het Zandvoorts Museum met uh, René Zijdeveld en André Donker. Dan uh, is er ook nog een. Uh, ik weet niet of dat uh, nu nog uh, aan de gang is. Uh, de hippie Boulevardmarkt op het Badhuisplein. Ik dacht dat het, het is van Vorige week. Nee, staat ook 2 plus 9 augustus. Oh. Ja, dat staat hier. Het staat hier dus, dus ik neem aan dat dat uh, nog, uh, nog uh, ook het uh, geval is. Maar ik weet het niet zeker. Ga het even checken. Uh, zou ik zeggen, het, uh, we hebben het uh, hier uh, van onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Want daar hebben we het uh, van. Dus ja, je zou bijna zeggen wat, daar, uh, wat hierop uh, staat is waar. Maar je weet het nooit. Dus ik uh, zou gewoon even... Uh, Continueren uh, uh, wat, uh, wat betreft. Uh, is er wel een hippie? Uh, en als het niet zo is, dan mag je mij erop afschieten. Uh, graag op uh, donderdagavond tussen 8 en 10 heb ik hier dienst. Dus, uh, uh, dan is er uh, plasticiteit, du Tètre. Daar heb ik over gelezen dat dat wellicht de laatste keer is. dat dat uh, wordt gehouden. Uh, in de Zandvoortse Krant stond daar een uitgebreid artikel over dat dat uh, wel, uh, wellicht uh, de laatste keer is. Dat betekent dus dat je uh, kunst kunt bekijken uh, zoals we dat. Uh, ook aan uh, treffen in Frankrijk bij de Montmartre. Want daar moet het uh, een beetje aan denken. Dat sfeertje willen uh, wil, wil ze oproepen. Uh, dat is morgen. En volgende week, en dan is ook AJ weer uh, terug op deze plek. Uh, hebben we een groot evenement op het circuit uh, Zandvoort. Namelijk de ADAC GT Masters. Uh, dat is een beetje vergelijkbaar met wat uh, in juli uh, is uh, geweest met de Blanc Pan GT series. Uh, maar dan uh, komt er, dat is een beetje meer een Duits verhaal. Uh, maar het is evengoed nog een uh, behoorlijke spectaculaire uh, programma... wat ze willen bieden bij het uh, circuit Zandvoort. Uh, over het uh, circuit Zandvoort, daar hebben we natuurlijk straks ook in dat derde uur. Want dat uh, valt onder het kopje autosportnieuws. Daar we daar ook nog wat over. Want uh, er, is nogal, uh, er zijn al wat schermutselingen uh, wat uh, betreft. Uh, niks om je zorgen over te maken tussen een circuitcommissie van de VIA en het uh, circuit Zandvoort. Want uh, dat uh, heeft alles te maken met voorgenomen plannen... Uh, die er liggen om het circuit aan te passen hier uh, in onze achtertuin. Uh, wat ook nodig is om straks uh, die Formule 1-race hier uh, te kunnen houden. Dat uh, is het uh, verhaal. Goed, uh, wie ook uh, dat uh, een beetje gevolgd heeft... Uh, weet dat er over die kalender van 2020 nog wel het een en ander te doen is. Straks horen we daar allemaal meer over. Maar op... Oh. Ja. nu ben ik wel genoeg aan het woord geweest. Dus laten we maar weer eens een stuk muziek eh, draaien. Dat gaan we zeker doen. En uh, zometeen komen we terug met uh, de eindstand van Q2. Dan hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1 race. What's wrong with the world, mama? People never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 Same. Always new change, new days are strange Is the world the same?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 What's the love, y'all? Come on, I love you, y'all What's the truth, y'all? Come on, I love you, y'all What's the love, y'all You're forgiving, people dying Children hurting, and crying When you practice what you preach, And won't you turn the other cheek Father, Father, Father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 One more, one more. We only got one Een van de betere plaatsen so van de Black Eyed Peace, joh. De Where is the Love? Q2 is inmiddels uh, bijna ten einde. Allemaal vlaggetjes zo, uh, zo aan het. Uh, bij uh, zeg maar de top van, uh, van het uh, klassement, om het die, zo maar te zeggen. Uh, hij is ten einde Ja, oh, hij is, ja, ja, nee, ja, nee, ja. maar ik zie bij Norris nog geen vlaggetje. En Kroosjan ja, nou ja, nog zijn, geen vlaggetje. Die zijn nog bezig om een ronde af te maken. Dat ik, bedoel ik. ik Heb zag... jij nog een uh, uitslag van uh, Q2? Nou, nou, Hoe niet, gaat dat met niet, die bandenkeuze uh, ja, vooral? Ja, niet helemaal. Um, voorlopig uh, is Hamilton in deze uh, tweede gedeelte van de kwalificatie de snelste. Uh, wat, wat Rob ook zegt, uh, deze is belangrijk voor de, de keuze uh, om morgen te vertrekken. Uh, de bandenkeuze die je hier maakt, die moet je dus toepassen bij de start van morgen voor de Grand Prix. Um, en ik zag een aantal uh, rijders toch op uh, rood, dus met de, de softe band uh, zien te vertrekken, um, maar in de gauwigheid zag ik dat we stappen op medium stond, maar dat weet ik niet helemaal zeker er uh, was ook nog een incident en uh, dat kan misschien ook nog, uh, nog iets uh, worden want uh, er was op een gegeven moment een haas die voor uh, Lewis Hamilton uh, zijn snuffert uh, reed dat was Magnussen, die, uh, die ging voor uh, Lewis Hamilton uh, de pits uh, uit net op het moment dat Hamilton daar voorbij komt zitten. Dus ja, het, het zou allemaal zo kunnen zijn dat dat nog iets met een unsafe release, dat soort uh, flauwekul. Ja, ik heb een mooi klusje voor je, de banden. Ja, ja hoe uh, gaat dat uh, morgen, uh, zeg maar, uh, de, nou ja, die banden, bij, bij, bij de start? Want ja, uh, Lewis Hamilton heeft volgens mij ook geen snellere tijd op de soft gezet. Nee. Dus, dus dat, dat betekent dat je ook op medium zou starten. Uh, nee, want die had rode sloffen. Die had echt uh, die, die was eigenlijk. Ja, Jawel, maar het gaat erom uh, waar je de snelste tijd in Q2 mee gezet hebt. Oh ja, dat zou kunnen. We zullen zien waarmee hij uiteindelijk dat gaat doen. Ja, maar dat mag je even uitzoeken. We zullen dat ook uitzoeken. Wat is dit? Ach, ja. ja! De Stars of Morty 5. Een oude doos. Het creatieve werkje van Jaber in de voormalige drummer van The Golden Earring. Wanting you, honey. I uh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. Ja, zo op zijn tijd of foute plaat mag, best Jaap. Toch? Ja, nou ja, goed. Dus ja. uh... thuis of fucking Hij was uh, creatief in de jaren tachtig uh, daarmee. Uh, en dit, was, uh... dit was nog een uh, populair nummer ook. Hier heeft hij een Amerikaanse nummer één hit mee gescoord, hè, trouwens. Dat bedoel ik. Ja, het, dus, uh... Uh, dat heeft ook wel aangeslagen wat, uh, wat dat er gaat: uh, om uh, een medley van Beatles songs. De tweede was met ABBA-songs. En de derde was met uh, nummers uit de jaren zestig. Ik kan het nog wel een beetje oplepelen en hij heeft ook nog uh, met, uh, een uh, medley gedaan met Stevie Wonder en met Rolling Stones. Dus, maar toen was er wel, uh, ja, de nieuwigheid er wel vanaf, hoor. Op een gegeven ja. moment. Dus uh, dat, uh, dat, dat, was er wel op een gegeven moment uh, klaar mee. Um, goed, we gaan uh, kijken naar, uh, weer naar de derde uh, gedeelte van uh, de kwalificatie... van de Formule 1 voor de Grand Prix van Hongarije... die morgen wordt uh, verreden. Weet je een beetje uit je hoofd wie uh, Q3 uh, niet gered hebben? Uh, uit, uit mijn hoofd denk ik uh, onder andere dat uh, Hulkenberg dat niet overleefd heeft. De beide hazen zitten er niet in. Kiviat. Kiviat was denk ik al... Ja, die is inderdaad gestrand in uh, het... Uh, in dat gedeelte en ook Albon is, uh, zie ik er niet bij staan. En dan denk ik dat ik ze alle vijf al te pakken heb. En daarvoor zijn al uh, de racing points uh, die zijn al uh, gestraald. En uh, bijvoorbeeld ook uh, een man als uh, Ricciardo die, uh, die het daar niet uh, gered hebt. Ik zie dat er nog één haas overgebleven is. En dat is Grosjean. En uh, de andere is eraf. Uh, dat is uh, Magnussen. Die, uh, die heeft het niet overleefd. Maar ik denk dat ik uh, dan wel uh, de meeste heb uh, genoemd die uh, allemaal eruit uh, gevlogen zijn in het tweede gedeelte. Er zijn er dus nu nog tien over. Um, als we kijken even naar wie hier al uh, ook stap is, uh, op dit moment op de baan. Ik weet niet of die helemaal vooruit uh, is uh, gereden, maar goed, dat, uh, dat zullen we zo wel uh, zien. En uh, uh, uh, op welke uh, ja, rubber hij uh, deze kwalificatie wil, uh, wil gaan doen. Deze is dus belangrijk voor de uiteindelijke startopstelling. De vorige was de tijd, was, ja. Ja, de dat tijd. Klopt. En bij de vorige was uh, meer het ba de bandenkeuze. Ga je op, uh, op een gegeven moment wisselen in die tweede, uh, in die tweede kwalificatie? Hè, dus van rood naar geel. Betekent uiteindelijk dat je dan met de laatste, denk ik, met de laatst gekozen rubber, dat je daarmee moet starten? Nee, volgens mij waar je de snelste tijd mee gezet hebt. Nou, maar goed, maar, dan, okay, er zijn dat, er meningen over verduidelijkt? Oké, okay, dat is Dus, dus ik uh, ben benieuwd. Maar goed, dat, daar komen we wel achter op, uh, op een gegeven moment. Uh, als uh, straks de analyse op. Uh, op Ziggo uh, plaatsvindt. Wij kijken alleen maar even stiekem naar de bewegende beelden. Want dan weet, uh, weet iedereen van waar halen ze die informatie. Nou, die halen we dus daar vandaan. Oké, okay, iets meer dan negen minuten nog te gaan. We houden je uiteraard op de hoogte. Okay. Welcome to the paradise. Okay. Far. Far! Quatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al recordé en en tu mano, en mi mano de todo. Escapamos we ver el sol caer. Vamos para la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la mesa. De zon en we gaan genieten van de sfeer. We gaan het water in zodat we kunnen zien hoe lekker het de chinchorro, chinchorro, para een zo uh, nieuwe zonnige zomerse singel. Je Pedro Capo en uh, Calma. Ja, we hebben nog een, een, een, een klassieker. Een zomerse klassieker. Nog meer? Ja, ja, ja. ja. Rijera, die ken je uh, nog wel, hè? Vamos uh, à Playa. Ja, precies. Weet ja, nou. je trouwens, Roep, dat, nou. dat, dat het eigenlijk over een serieus uh, probleem gaat... waar we eigenlijk het uh, nu al weken en maanden over hebben... misschien wel jaren? Oh. Het milieu. Oké. Okay. Daar gaat het over. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we toch maar even naar het strand. Ja. En schoonmaken hè, dan het strand. Ja. ja. als uh, Rigera en uh, de playa heb je wat gevonden? Jaap? Ja, ja, ja. Uh, want nou. uh, er is er nog uh, iets als de uh, Telegraph, de Daily Telegraph, uh, geloof ik uh, van, uh, van Engeland. Die hebben we, het we hebben het met, over de bankjes, uh, de banden. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, want uh, er staan uh, bij Q2 staat uh, dan op een gegeven moment dat Hamilton, verstappen Bottas, Leclerc en Vettel uh, daar uh, de top 5 hebben gevormd. Mm -hmm. uh, ik zie dat uh, Gasly bijvoorbeeld daar negen is geworden. Uh, en daar staat dat uh, alles wat met de, de top 6 uh, te maken heeft, die gaan starten op mediums. Ja, dat verwacht ik al. Dus, uh, dus uh, dat betekent dat uh, als dit zo blijft, dat, uh, zoals het nu uh, staat... want we hebben nog twee minuten in deze um, uh, kwalificatiesessie uh, uh, te maken. De derde... in deze tweede uur? Dus... Ja, uh, dat, dat, uh, nu moet je er zijn om in ieder geval nog te kunnen counteren wat, uh, wat er gaat uh, gebeuren. Wellicht dat uh, een, uh, een aanval nog op de pol gaat komen van Verstappen. Weet je, weet, je, je, weet, je, weet je, we komen er zo meteen op terug oh, ja, in de derde het is, uh, uur. Ja, ja, ja. We draaien nog even zonnige plaats, tot zo Tu me tienes loco, loco contigo Yo te he dado pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero ven aquí o sí ok. okay. mami -ma -ma -ma -ma, tú eres una champion rampa pa pam pam con un buri fuera del hogar una cintura chiquita mata la cancha tu esta fuera lo normal ik ben niet zo goed in het leven. Ik ben niet zo por in het leven. Ik ben niet en goed in het leven. Ik ben niet zo goed in het leven. Ik Element, doe het ook aan doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe,